Opvallend is onder meer dat de transpiratiekringen nog te zien zijn. Het loo krijgt de jurk van schrijfster Thera Koppens, die een boek heeft geschreven over de oranje prinses. Ze had de jurk weer gekregen van een achterachtig kleinkind van de prinses. Volgens textieldeskundigen van het loo is de Japon in goede staat. Wel is de garnering van de handgemaakte tule in de loop der tijd vergaan.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 En echt een beginnetje de rest hebben we met de band gedaan. Mm -hmm. <clears throat> en uh, ik ga een, verhaal te, een heel klein verhaal te vertellen, wat oh, super kort is, echt <laughs> heel erg kort, maar wat een mooie aanleiding is voor Jeroen om zo meteen op play te drukken op uh, de, de MP3 speler. Ja. Ik kwam met dat nummer binnenzetten. En altijd als je een, een nieuw ideetje hebt. Ja. Wat je natuurlijk binnenbrengt bij je, vijf kritische, bij je vier kritische vrienden. Dan ben je een klein beetje onzeker en zenuwachtig. Het voelt als een soort ballottage. -commies. Ja, je zit gewoon van. Zo lijkt het wel. Je denkt, zal ik het zeggen? Je, denkt, ja. nou, ik het je zegt het zetten. maar niet. Ja. Ik heb een ideetje. En nou, ik, ik kan het spelen voor jullie. En de rest kijk je dan zo aan. Van, nou, laat me horen dan. Ja. En ik had het nummer zo gespeeld. En het eerste wat ze zeiden was, oh hey, dat lijkt hierop. En toen kon de gitarist meteen ook dit nummer te spelen. Dit nummer, wat nu hier uit de iPod gaat komen. Nou, laat maar horen. I'm let down, in the the sun is gone. Het, het, het klopt dus wel wat je zegt. Uh, het, hè, wat? Nou, uh, voor een deel... Uh, dat, uh, dat je... Als ik met uh, Neofana dan denk ik... Hé hey, ja, er zitten er zit er wel wat aanknopingspunten in. Ja, dat is vooral eigenlijk het beginnetje. Eigenlijk als, ja. het, als, je, als je eens eentje met de gitaar is... Dat, uh, dat hmm. was het ding. En het was hmm. uh, een flauw grap, maar we hebben toch een nummer afgemaakt. Dus, uh, jullie hebben het afgemaakt, ja. <laughs> ja. Uh, wat Keurt Kalbein uh, niet lukte, dat is jullie wel gelukt. Oh, dat is uh, uh. wel een stuk beter. <laughs> dat is een wel een stuk beter goed uh, Kurt, uh, je hoort ja. toch niet meer. Maar goed, maakt niet uit. Uh, Precies. Uh, goed. Uh, uh, ja, we hebben nog. Ik, ik ja. kan meteen door naar het volgende natuurlijk laten horen. Oh, Jeroen, kan hem zo meteen uitleggen wat het is. Nou, geef, geef, ja. geef, geef hem het woord. Het dan enige dan? wat ik zeg is dat je hun ook een keertje moet uitnodigen.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 Uh, om gewoon een nieuw geluid te laten horen. Ja, Want hebben jullie... Uh samen met wat je nu met de, met de mensen, of degene met wie je dat nu noemt uh, hebben jullie daar al enige duidt dat er al ergens op? Ja ik, ik, ik, ik, ik weet natuurlijk dat jullie dus in die voor, in het voorprogramma van Dazzled Kid en straks ook van Kensington uh, uh, uh, uh, straks iets gaan doen maar duidt het er uh, al op dat uh, de mensen in de muziek uh, jullie al niet onopgemerkt uh, ja, voorbij ik, laten gaan? Nee, er wordt zeker aandacht aan besteed ja. en zolang genoeg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 De muziekcultuur, ja, het is een beetje Er voor... Is er geen cultuur? Uh, geen, uh, geen echte uitgesproken popcultuur in Nederland? Nee. Uh, nou, ik vind, ja, uh, een, ik vind ja, dat het uh, de, de wensen overlaat. Uh, Tobio zegt van wel, of tenminste voor een deel wel. En jij zegt dat het uh, de wensen overlaat. Ja. Uh, zijn we dan niet uh, goed bedeeld met festivals? Ja, we, hebben, we, hebben er toch, uh, we hebben er toch behoorlijk wat. Zwarte Cross gaan jullie uh, geloof ja. ik uh, staan? Ja, klopt. Ja, het maar uh, zijn, zijn, zijn gaaf. En er zijn ja. ook zeker goede bands die er spelen. Ja. Maar wordt dat ook niet... Of is het alleen maar dan dat publiek wat het uh, weet? dat het er is? Uh, zou je het liever dan willen dat je het onder een wat breder publiek uh, uh, ja. wil brengen? Ja, dat zou zeker fijn zijn. Ja. In ieder geval als... En uh, heb je die, die mensen op dat creatieve vlak, heb je er dan uh, nu uh, bij betrokken? Of niet?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 De iPod. Pop-up Animal Kids dus. Ja. <laughs> en dan? En nou. dan sooner or later. Sooner or later van het pop-up Animal Kids. Nou, laten we maar horen. Dus even kijken of, uh, of we hem uit de, de toverdoos kunnen krijgen. Jazeker. Well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 En uh, nu uh, hoor ik uh, van Tobias, uh, ja, uh, je kan uh, wel gaan stilzitten en uh, wachten tot ieder, iemand de, de klappen uitdeelt. Maar je kan er ook zelf wat aan doen. Doen jullie dat ook?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 het belangrijkste van de, van de vier jaren op het conservatorium is uh, de mensen met wie je studeert zijn ook ja, mensen die je later ook in de muziek uh, Schep ja, Het schept een band. Ja, het schept een band en, en uh, mensen Voor, van wie ja, je, les en je les krijgt, krijgt, zeker. Ja. En uh, ja, uiteindelijk bij ons is het ook wel heel natuurlijk gekomen, want mm. dan, uh, we hebben de uh, EP uitgebracht en dat... Uh,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 Uh, ik, ik, ik kan ontzettend pas best wel moeilijk verkopen als ja. ik het op tenminste uh, niet op de manier waarop de meeste mensen het, het verwachten, denk ik. Mm. En daarom zeg ik het, het is gewoon op een heel natuurlijke manier gegaan. Die mensen leren je toch kennen op het moment dat je meer gaat spelen. Mm. Dan kom je gewoon sommige mensen vaker tegen, dus je gaat ze leren kennen. En... Uh,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 ja. En dan hopen we maar dat het ergens uh, blijft nee, hangen ja, maar op, zo, op een bepaalde ja, manier Ja, maar, maar zo, zo hebben blijkbaar heel veel mensen ons opgepikt En, en uh, zo ook geholpen Ja, ja radiostations als zoals jullie en, uh, Zijn er nog meer van, ja, we, van wat je dat weet? Nou, Voor zover jij dat weet? Voordat we het wisten waren we ook gewoon op 3FM en, Ook uh, nog? Ja. Hoe waren we daar ook? Oh ja, we waren geselecteerd door 3 voor 12. Ja. We werden drie, uh, 3 voor 12 band van de maand of uh, ja. zoiets. In september of oktober. Vanaf het afgelopen jaar? Vanaf afgelopen jaar. Dat was ook in aanleiding van de EP. Ja, Die hadden ze gehoord. En uh, hebben ja, ik... ze hebben ons ook gewoon daarmee zeker geholpen. Ja, ik, ik, da ik, ik, ik, daarmee kwamen we ook uiteindelijk op, uh, op 3FM terecht. Ja. We werden we een tijdje gedraaid. En ook gewoon... We, ja,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 Mm -hmm. Hoe ver zijn jullie uh, al? We zijn, al, die, die ja, zijn waren we geloof ik in februari al ja. begonnen. Geloof ik, ja, Hier aan. in februari zijn we de studio ingedoken mm -hmm. In Den Haag. In ja. het basement studio. Uh, het is nu nog steeds bezig. We waren vandaag dus uh, bij de mixen bij de, uh, aanwezig. En uh, ik denk dat we over twee, twee weken de mixen klaar zullen zijn. En, en dan, uh, dan moet het nog gemasterd worden. Maar uh, uiteindelijk kom je bijna de zomer in met je plaat klaar en dat is ook geen goed moment om een plaat uit te brengen. Dus het wordt dus we zullen de zomer even wachten. Heen, ja. worden. Ja. Ja. Nou, we ja, zullen ja, het in september uitbrengen. Heel nieuwsgierig ben ik uiteraard wel, want ja, de EP die heb ik nu langzamerhand een beetje uit, ja, ja, ja, ja. uitgebrongen. dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat er, wat, en ja. dat zal naar mijn idee ook heel anders gaan klinken dan het, de EP uh, denk ik. Het klinkt heel anders, ja. zeker. Uh, wat, wat, ons, wat bijvoorbeeld dan? We Want... uh, hebben onszelf allemaal ontwikkeld op ons eigen instrument. <coughs> en als band ook heel erg. Mm. De meer je met elkaar speelt, de meer je ook uh, je, ja, de, de, het geluid, het geheel ook gaat balanceren. Mm. Op, en uh, ja, de dynamiek ook steeds beter maakt, omdat je elkaar aan, beter mm. aanvoelt en ja. aanvult. En, en, en, en In een studio een mm. album opnemen, dat lijkt me ook een aardig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 Uh, als introductie voor hmm. de eerste plaat denk ik yeah. dat het uh, een meest eerlijke introductie is. Yeah. En uh, voor ja. Yeah. Voor een volgende album weten we niet. Misschien is het ja, wel toestandig ja, om een producer bij te betrekken <laughs> voor de volgende keer. Ja, het ze zeggen ook, het debuutalbum is, uh, is, is een van uh, het, het verfrissende. Dan, dan is het mm. weer even het tweede album. Dan moet je weer. Ja, dat is, dat schijnt altijd, of schijnt ja. vaak een, een wat, wat opgave te zijn. Je kan, je kan het op verschillende manieren zien. Ja, ik, ziet, ja. uh, ik zie de, de eerste cd eigenlijk alleen maar een. een uh, een, een uh, tool om een tweede te maken. Ja, ja. Het, het, het <laughs> ja. is een begin voor een tweede. Ja, eigenlijk. ja, ja. Ik hoop dat we. Dat, dat, ja. Het legt. Daarmee gaan we gewoon uh, langzaam. Ja, opbouwen. En, we gaan weer dus, even terug naar de iPod. Ja. Yeah. Want uh, ik neem aan dat er weer iets. Uh, nou ja, Tobias krijgt nu even de microfoon in, uh, in zijn handen. Hallo. Ja. <laughs>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 een hele vette snaar geraakt. Want ik zette het toen aan in de bandbus toen we op weg waren naar een optreden. Of, mm -hmm. oh, we waren naar Zwitserland voor de EP-opnames yeah. bezig. En toen had ik dit aangezet. En toen vonden we het eigenlijk meteen alle vijf heel erg leuk. Yeah. En dat is soms ook wel eens een unicum met huis, Dus dat we het allemaal leuk vinden. Allemaal leuk vinden. <laughs> ja, we kunnen heel goed samen schrijven, maar samen luisteren. Ik kan nog wel eens tot problemen leiden.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 Oh, is, is die bandbus van Chef Special uh, niks? Want uh, ja, ze, doen allemaal... hem, ze doen hem weg, hè? Dus, uh, nou, dat dat, dat is mij... een dus, dus, dus ding met allemaal felle kleuren erop, toch? En heel groot Chef Special erop. Dat spuit je, dat, je, dat over. je over. En anders, kijk, mijn andere functie is uh, dat ik uh, verslaggever ben op het circuit. En ik ken een aantal jongens die met zo'n autospuit uh, heel erg kundig zijn. Ja. Dus ja, dan, ja dan, uh, wij, dat we, is we, we, geregeld, hoor. Wij hebben een geweldige bus. De Alfred Oberbiep. Yeah. En dat is een, uh, een groene Volkswagen Transporter. Mm -hmm. Die er langzaamaan steeds slechter uitziet. Hoe langer hij rijdt, hoe meer we ervan overtuigd zijn dat hij nog zeker duizenden en duizenden kilometers gaat rijden. Want hij, hij, hij rijdt zoveel kilometers. Hij echt uit elkaar als ja, een donder. Ja, het is een geweldig beest. Ja, dat Welk is, bandje had ook uh, weer het probleem dat ze onder het rijden de remmen kwijt waren? Volgens mij was dat ook de bandchef special. <lacht> hoe raak je je remmen kwijt onderweg? Nou, dat ze de stoppen. Ja, het, het, het, volgens mij was dat Chef Special die dat. Uh, ja, dat, dat zou wel kunnen. <laughs> dat, dat, maar waarom doen de, ze een, Weet je leuk waarom ze hun bus wegdoen? Uh, nou ja, nou wat ik ervan begrepen heb, is uh, dat hij gewoon op is, die bus van hun. Uh, uh, uh, en ze, ze gaan hem uitwijven op uh, het, stad, het stadstrand in Haarlem Wat waar dat nou is, ik weet het niet. Ik, ergens. Wat zeg je? De lichtfabriek, ja, zie je. Vorige, uh, dat vermoeden had hij dus al. Dus Is het weer geopend dan? Uh. Nou, nou dat ja, het goed, maakt. Ja, kennelijk wel, want daar. Uh, ze <tus> doen hem weg. <tus> Moeten ze ik... fietsen voor het dan? Nou, chef <tus> special op de fiets? <tus> ik weet het niet. Ze hebben geen bus. Goed, dat maakt niet uit. Nou <tus> <tus> ja. <tus> ah, ja, goed. Uh...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 Kom je uit, uit Haarlem trouwens? Of uit de omgeving van Haarlem? Jeroen? Geboren in Haarlem. Je bent geboren in Haarlem? Wonende in Bennebroek en heel veel in Zandvoort gewoond. Nee, in Zelfs in Zandvoort ja. ook nog gewoond? Voor zes weken. Waar heb jij gewoond in Zandvoort? Oh, op de Tollandstraat. Aha. Ja. Ja. <laughs> dat en, wereld. En, en, en waar was dat? Bij die ene snackbar? Of was dat... Uh, uh, of in dat Bennebroek? Een... Nee, in Zandvoort heb ik het over. Was en, dat uh, niet zo. Heen. Bij die ene snackbar? Nee, nou, uh, uh, niet bij die ene. Tegenover het uh, spoor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 En, en zo uh, is het dan uh, gekomen dat je dus uh, de muziek in... Uh, ja, in uh, dat het echt professioneel werd. Ho hoe is het met jou gegaan, uh, Elan? Nou, uh, dat met... is wel goed gegaan uh, met Ella. Ja. Ja, <laughs> dat ga jij kan ik je uit de eerste hand vertellen? <laughs> jij, uh, ga jij het even verantwoord. <laughs> goed, uh, hoe ben jij uh, zeg maar, uh, erin in gerold als het ware? Nou ja, ik was ook niet meteen van overtuigd dat ik uh, het voor mijn hele leven zou moeten doen.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 ja, we mochten ook geen andere dingen doen. Ja. Nee. nee, het was het wel was een hele leuke tijd. Het was ja. wel bijzonder. En uh, nou, zo ben ik begonnen een beetje popmuziek te gaan maken in ieder geval. Ja. Uh, en je dacht op een gegeven moment dat is wel leuk. Dus ga je ermee verder. Op een bepaald moment was ik klaar met middenbouwschool. En ik dacht ik moest iets gaan doen met mijn leven. En ik heb geen idee wat. En uh, muziek was altijd wel heel aanwezig. Mm -hmm. En uh, het leek me leuk...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 Nou ja, eigenlijk, uh, ja, zo, zo, zo snel gaat het niet natuurlijk. Nee. Het is een hele groei. Ja. Het is niet de, de ene dag die je denkt van, nee, hey, mam, dag, ik ga na, <laughs> naar Nederland muziek maken. Nee. Maar um, mijn, ja, ze hebben mij heel erg aanmoedigd, of hoe zeg je dat? Aangemoedigd. Aangemoedigd. Ja. Aangemoedigd. ja. ja. ja. Dus dus toch, ze hebben mij ook gesteund goed, om dat te gaan doen. Goede sport uh, gehad. Ja, ja. Dan nog uh, naar, de, naar de drummer in het uh, gezelschap. Uh, want uh, ook uh, jouw verhaal. Uh, is dat, was dat je, uh, gelijk ook je eerste liefde om uh, dan ook meteen een opleiding uh, te doen in de muziek? Ja. ja ik, zat, uh, ik begon toen ik elf was, had ik mijn eerste drumles. Mm -hmm. En dat was zo ontzettend vet dat ik toen wist dat ik drummer wilde worden. Eigenlijk. Ja. En toen was het zo gebleven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 Maar ik bleef wel heel erg veel drummen toen de tijd. Uh, uiteindelijk ben ik er maar voor, gewoon voor gegaan. We hebben een demo gemaakt, uh, ingestuurd. Uh, na die demo mocht ik uh, auditie komen doen. was ik toegelaten. Was het, uh, Niet te geloven. Een, een hele prettige en gelukkige samenloop van omstandigheden. Maar dat mag je wel zeggen, ja. En, ja. Uh, zonder de, dan, uh, de papieren en uiteindelijk op die basis dan uh, binnenkomen. Ja, ja dat was heel, maar het is te gek van die school. Het is maar die kans gaven. Ja. Dat was het hele ding. Het, en het paste in mijn hoofd weer helemaal bij mijn plan van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 Uh, welke, wat is het, Jeroen? Pak de microfoon, want die is voor jou. Het uh, is Hot Snakes. Hot Snakes? Ja, dat ken ik via de bassist. Die uh, kwam in mijn aandacht toen bij hem bleef pitten. En uh, ja, ik werd meteen gegrepen. Laat horen! Oké, okay. komt ie? Hot Snakes. Nee, waren dat. Met Ten Planet. Zo was het toch goed hè? Nou, eh. Uh, tiende planeet. Yes. Ten uh, Planet. Het zit er, erop, uh, Toby. Oh, we hadden gerust nog van een uurtje door kunnen gaan. Oh. Maar ja, tijd laat het niet toe. Heel erg bedankt voor het uitnodigen. Graag gedaan. En bedankt voor alle support ook vanaf het begin. Dat yeah. vonden we echt te gek. Yeah. En als de plaat er is, dan sturen we er eentje op. Dank je. Dat, dat, vind, dat, je vind, je dat vind, ik, vind ik heel erg leuk dat jullie ja. dat, dat, jullie dat voor, voor, voor me willen doen. <laughs> ja. Goed, we zullen, we zullen er ook zeker naar uitkijken. Het zal inderdaad wat Ella al zei, al na de zomer worden denk ik. Ja, is zo september. Dank ook voor dat je kwam.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 Jeroen, het was uh, aangenaam. Ja, wederzijds. En uh, we zijn uh, natuurlijk uh, nieuwsgierig uh, hoe het uh, straks uh, wordt. Ja, doe het goed aan Gangster. Zo, als, ik doen. als ik uh, Daan uh, zie, hij speelt tegenwoordig bij Pound. Dus uh, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat is de andere band. Maar als ik hem tegenkom, zal ik hem zeker uh, even de groeten overbrengen. Dus ja. dat uh, komt goed. Toch. En ook uh, dank voor de komst, uh, Ella. Ja, tuurlijk. Jullie bedankt voor het eindnodigen. Ja, Best graag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 Shine